Dit was het NOS Journaal. NOS, NOS, NOS Radio 1. Langs de lijn. Met Robert Meder. Goedenavond, en dat is het zeker voor de luisteraars in Arnhem en omstreken, want... Vitesse doet dus prima zaken, wint de uitwedstrijd tegen RKC met 3-1 zondag in Arnhem om half vijf gaat dit verder. Vitesse is dicht bij Europees voetbal, zometeen praten we na met de coach John van der Brom. En ook leren we meer over de levensfilosofie van Klaas-Jan Huntelaar. Ik leef van, uh, van moment naar moment. En van blauw oog naar blauw oog. Van blauw oog naar blauw oog, ja. Huntelaar en eh, de rest van de voorlopige selectie van Oranje... melden zich vandaag in huis Terduin in Noordwijk. Vandaar vertrok het gezelschap naar Zwitserland... voor een trainingsstage in Lausanne. Straks hoort u meer van Huntelaar en ook van Rafael van der Vaart. En we waren in Eindhoven, waar schoonspringer Jorik de Bruin... zich probeerde te kwalificeren voor de Olympische Spelen. Even stilstaan, even die concentratie pakken. Die adrenaline voelen, voorbeweging, voor movement... En daar gaat maar de grote vraag is: lukte het hem ook natuurlijk? We waren ook bij de strijd om het landskampioenschap bij de hockeyers en het gaat als een lopend vuurtje de Olympische vlam. Maar eerst het voetbal. Europees voetbal is nu wel heel erg dichtbij voor Vitesse in de playoff finale. Wonderploeg de uitwedstrijd tegen RKC met 3-1. En daardoor lijkt de return een formaliteit. Vitesse coach Johan van der Brom. Ja, je moet ook reëel blijven als je, als je de eerste uitwedstrijd in de, in de finale van de play-offs uit met 1-3 wint. Ja, dan, dan zou het heel raar zijn als ik hier iets anders zou verkondigen. Maar ja, je moet altijd een, een pas op de plaats maken. Ik kreeg net al een paar sms'jes uit, uit ADO van vorig jaar. Het was het andersom. Toen wonnen we de eerste wedstrijd met 5-1 en dan verloren we de tweede met 5-1. Uh, hmm. Ik denk wel dat uh, ook gezien uh, de ploeg waarin wij... Uh, of de, de, de fase waarin wij zitten met het, uh, met het vertrouwen wat we hebben als ploeg... Ja, dat we een hele grote stap gezet hebben. Maar ja, ik heb net gezegd tegen die jongens... zondag moeten we het echt daadwerkelijk af gaan maken. En, uh, dan krijg je een mooie bekroning, uh, ook in je eigen stadion... Voor, uh, voor je eigen publiek. En dat is natuurlijk het allermooiste. Was een effectieve wedstrijd van jullie kant geen grootste wedstrijd? Nee, helemaal niet. Ik, ik ben, ja, ik ben heel blij met het resultaat vooropgesteld, maar ik, ik vind niet dat we, dat we heel goed gevoetbald hebben. We hebben eigenlijk misschien wel een van onze mindere wedstrijden sinds de laatste weken gespeeld. In het begin vond ik dat er een beetje spanning op het elftal op de ploeg zat, dat, dat zag je. Nou, dan word je geholpen door een, door een goal nadat je een aantal goede corners had, waarin we gevaarlijk werden. Dan was het wachten dat hij zou vallen, nou dan valt hij en dan denk je van nou alles is eraf, de schroom gaat eraf. Uh, maar in tegendeel. We, ik vond dat we heel erg uh, krampachtig gevoetbald hebben vanmiddag. En uh, ja, dat we het initiatief uh, heel veel aan, aan RKC gegeven hebben. Zeker begin tweede helft. Ja, dat, nou, Eigenlijk denk ik de hele tweede helft. We kwamen ook uh, dik en dik verdiend op 1-1. Op uh, ik, ik heb niet een helft gezien wat wankelde. Dat is, uh, dat is overdreven. Maar de 2-1 viel op een, op een heel ja, gunstig moment. en uh, ja, Ik denk dat we vanaf dat moment ook wel wat vertrouwen hadden om, uh, om hier te winnen. En ja, dan maak je ook nog 1-3. En dan is het, uh, ja, zoals dat dan mooi heet, uh, voor vandaag in ieder geval uh, gedaan. En dan mag je nogmaals heel erg tevreden zijn met het resultaat. Toch was Van der Brom een beetje neurig. Hij uh, kon geen beroep doen op Alex Butner. De verdediger meldde zich deze week in Hoendelo bij Oranje. Trainde daarmee en kon de selectie vervolgens weer verlaten. En daarna raakte Butner geblesseerd aan zijn voet. Nogmaals, John van der Brom. Ik heb wel al, al mijn, mijn twijfels daarover hoe dat gaat uh, gegaan. Is. Ik uh, omdat uh, de afspraak was dat hij sowieso niet, uh, niet zou trainen. Nou, ik, ik heb begrepen dat hij, dat hij hersteltraining heeft gedaan. Maar meer dan dat, uh, dat we normaal doen. Dus dat, ben ik, uh, dat is overigens niet de reden dat hij geblesseerd is vooropgesteld. Uh, maar ja, ik kan me voorstellen wat er in zo'n kopje van zo'n jongen omgaat. Als je daar mag melden... En, uh, en je mag er dan proeven en, en een dag later hoor je dat je, dat je eigenlijk uh, alweer afgevallen bent. En dat is, ja, denk ik, voor Alex zelf uh, ontzettend jammer. En dan de coach van RKC. Die heeft natuurlijk heel andere zorgen aan zijn hoofd. Want met 3-1 thuis verliezen, dat is niet best. Het liep allemaal vrij stroef bij RKC. Coach Ruud Brood. Nou, ik vond ons niet stroef. Ik vond ons gewoon slecht. Eerst helft. Uh, je zag gewoon dat we te weinig bewogen zonder bal. We hadden wel de bal, weliswaar, maar... Er zat totaal uh, weinig beweging in het team. En als de bal ervoor in was... waren we heel slecht in onze uitvoering en keuzes. Dus ja, dat was gewoon slecht. En ja, het zegt ook genoeg dat je een goal tegen krijgt... eigenlijk uit de spelervatting. Trouwens, drie van de vier. Het waren goede wissels. Alakmak en Nemeth. Wat bracht je uh, ertoe om die te brengen? Nou, omdat ik me al een beetje zat te erger aan. Een uh, aantal mensen. En uh, ja, je moet, je moet een goal maken. Je staat achter. Maar sowieso... Uh, weet ik dat we beter kunnen en dan uh, mag je niet zo spelen. We hebben ook gezegd dat we meer moeten bewegen, meer naar de flanken toe. voer kan brengen altijd wel wat frisheid. Nou, Christian met is redelijk sterk aan de bal. Ja, het zegt ook wel weer wat dat wij uit de spellenvatting scoren. Maar de, inderdaad, die fase hebben we de mogelijkheid gehad om 2-1 te maken. En dan is het weer heel, uh, heel slordig uh, hoe je die uh, tweede goal uh, weggeeft. Nu is dat altijd achteraf praten, maar had je niet met uh, een positie op die linkerflank moeten beginnen? Nee, vond ik, niet, vond ik niet. Want als je... stond daar in de tweede helft. Ja, ja, dan ga je wat meer opportun. Maar je zag gewoon uh, dat ook Aramayas heel vaak vrij was. Maar niet altijd de bal kreeg. En zij dekte niet altijd door. En dan brachten de bal naar rechts. En dat was constant balverlies. Maar je, je noemt het woord opportun al. Uh, hadden jullie eigenlijk dat niet vanaf Akit moeten? Het gevoel moeten hebben van jongens, we gaan er echt voor. Het was eigenlijk een beetje berekenend. Ja, nee, maar dat hadden we ook afgesproken. Daarom was ik behoorlijk verrast uh, de manier waarop we uh, de eerste helft acteren. Want uh, ja, zo speel je geen finale. Hoe kijk jij nu naar die wedstrijd in de zondag? Ja, dat wordt bijzonder zwaar natuurlijk. Ik denk zeker ook mentaal. Jongens krijgen een behoorlijke tik. Uh, fysiek zag je al een aantal jongens uh, afhaken. Maar goed, uh, nogmaals. Uh, die wedstrijd zal je zeker uh, goed moeten spelen. Want. Uh... Ja, ik vind dat je op basis van die tweede helft... moet je toch wat meer kunnen brengen. Rutbrood was dat tegen uh, collega Jan Roels. Ook in de promotie playoffs play offs waren vandaag de eerste finale-wedstrijden. VVV won met 2-1 uit bij Helmond Sport. En dus lijkt het erop dat de club uit Venlo... ook volgend jaar Eredivisie speelt. In de Eredivisie. En die houtkamp met VVV-aanvoerder Marcel Meuwes. Gefeliciteerd. Maar hoe kijk je terug op deze wedstrijd? Um... Ja, slechte wedstrijd van onze zijde. Maar uh, ik geloof dat uh, in deze competitie, in de play-off... dat uh, het goed voetbal er uh, niet echt in zit uh, voor een En Dat is ook logisch, denk ik. Uh, tuurlijk, je probeert het beste, maar zij, zij zetten alles er tegen, uh, tegenaan. moeten wij ook doen, maar uh, het, het valt niet mee. Ik, uh, ik heb me erover verbaasd. Dat je tegen een ploeg als Helmond Sport niet gewoon met 4-5-0 wint. Ja, daar kun jij je over verbazen. Maar wij wisten vooraf wel dat dat absoluut niet zou gaan gebeuren. Ik bedoel, uh, zij zijn niet voor niks zo lang ongeslagen. En uh, zij uh, knikkeren eindhoven ook vrij makkelijk eruit. Dus uh, het is gewoon een goede, goede ploeg. Uh, en uh, Daar hebben wij moeite mee. Uh, ploegen als, uh, als wij thuis tegen Feyenoord of Ajax of, of AZ uitspelen. Dan, wij, uh, dan spelen we beter voetbal dan, uh, dan op dit moment. Heb je enig idee hoe dat komt? Nee, want... Uh, ja, die vraag wordt altijd gesteld. En als een, deel, het logische antwoord is dan, als we dat wisten, dan, dan hadden we het zover ver niet laten komen. En nu, nu hebben we gelukt dat we nog via een spelervatting terug in de wedstrijd komen. En als de wedstrijd langer zou duren, dan denk ik wel dat dat misschien 1-3 erin had gezeten. Alleen, we zijn nu ook blij met de 1-2. doel is bijna bereikt? Bijna, maar nog lang niet helemaal. Want uh, bij hun komen weer een aantal jongens terug van Schorsing. En uh, je ziet vandaag dat wij, uh, dat wij het heel moeilijk hadden. Dus uh, het is nog lang niet gedaan. Alleen uh, met een volle koel uh, moet het gaan lukken. En dan Den Bosch, Willem II. Daar bleef het 0-0. De twee ploegen leken in evenwicht. Het was voor beide ploegen uiteraard een belangrijke wedstrijd. Stadion zat lekker vol en de mannen van Den Bosch waren daarvan onder de indruk. De coach, Alfons Groenendijk. Ja, daar leek het daar wel een beetje op. Ik vind dat we ook ja, te weinig hebben gebracht in zijn totaliteit. We hebben wel hard gewerkt, maar... Ja, niet altijd even efficiënt. vond zeker niet onze beste voetbalwedstrijd vandaag. Ja, en dat, dat had wel oorzaken. Maar uh, ja, daarom kan ik ook niet ontevreden zijn met die 0-0. Maar ja, je wil graag voetballend wel wat meer bieden, dat klopt. Ja, het was wat terughoudend, letterlijk. Een beetje zo van, oh, we hebben de bal niet te ver naar voren, niet met z'n allen. Ja, klopt. En, uh, de bijsluiting was er ook niet vanuit het middenveld. Nou, dat, uh, dat vind ik dan jammer. Want ik vind dat je wel uh, ja, voor je eigen kans moet gaan. Zeker in een thuiswedstrijd. Natuurlijk wil je de nul houden, dat is belangrijk. Dat hebben we eerder bewezen. Maar ik vind wel dat je iets meer moet doen ook in aanvallend opzicht. En daar hebben we dit, deze wedstrijd niet genoeg mee gedaan. Nee, en toch laat je wel zien dat jullie meer voetbal hebben met zijn elven dan Willem II. Ja, voetballend zijn we, zijn we heel behoorlijk. Hè. We hebben leuk voetbal in de ploeg. Maar het was vandaag niet brutaal genoeg en er waren toch wat jongens onder de indruk. Ik heb ook wel wat jongens toch andere dingen zien doen dan normaal en dat heeft wel met ze druk te maken. Want je kan het nog zo weg proberen te nemen, maar voor de meesten is dit de eerste keer dat ze op zo'n podium spelen om promotie. Ja, goed, dan begrijp ik wel dat er wel eens wat misgaat. Uh, ze waren wat gespannen en ik hoop dat dat de zondag een stuk minder is. Ja, hoe doe je dat dan? Want ik maak me nu, nu ik je het hoor zeggen, een beetje zorgen over zondag. Want dan wordt het nog erger natuurlijk. Nee, hoor. want in uitwedstrijden hebben wij altijd heel veel vertrouwen. Gek genoeg uh, spelen we vaak wat makkelijker en, en krijgen we meer kans ook. Um, en scoren we ook altijd. Dus ja, uh, we gaan toch weer... Uh... Weer op zoek naar die goal. en ja, We weten natuurlijk vanuit uh, de wedstrijd Graafschap dat 1-1 genoeg is. En, dus ik vind die 0-0 uh, niet zo verkeerd voor ons. Heb je nu na afloop in de kleedkamer ook gezien dat ze er ook wel van genoten hebben? Want dat is belangrijk op zo'n moment natuurlijk. Tuurlijk uh, hebben ze ervan genoten. Want uh, die, uh, je, dat is ook als voetballer wat je wil. Hè. Je wil in een vol stadion spelen. Nou, dat was vandaag zo. En, uh, ja, daar hebben die jongens het hele jaar hard voor gewerkt om het stadion vol te krijgen. Dus daar mogen we met, met elkaar uh, best trots op zijn. Alleen... Uh, ja, uh, zondag zal het ook vol zijn, maar dan zijn ze niet uh, allemaal van ons. Maar dan zijn ze meer van de thuisclub. Maar dat geeft in principe niet, want zij voelen ook druk. Hè, want zij weten ook dat 1-1 uh, is dodelijk. Ja, en jullie zijn de meesters natuurlijk op dat vlak. Ja, dat klopt, ja. Dat was Alvons Goedendijk tegen collega Frank Wilaert. Zometeen bellen we eventjes met Martijn Keizer. Hij reed vandaag in de kopgroep in de Giro d'Italia. Take it all for granted. Oh. Your time stop like I told you and never take it all for granted oh. You, you, and I found myself because of you I never saw it coming and I know it's true I put it to uh, you I put it to uh, Helsen en Sun in Her Eyes. In de ronde van Italië stond vandaag een rit over 155 kilometer op het programma. U hoort verslaggever Joris van den Berg. De twaalfde rit leek er een te worden voor de aanvallers. En dat werd hij dan ook. Een kopgroep van negen man ging op weg naar Sestri Levante... op zoek naar de ritzegen en kreeg de ruimte van het peloton. Hoewel daarbij twee gevaarlijke klanten zaten voor het klassement. Kassar met name. Hij staat op vier minuten voor de etappe. En het balanceert de hele tijd rond die vier minuten. De voorsprong van de kopgroep op het peloton. Maar uiteindelijk houden ze stand. En ook daarbij, en dat is natuurlijk eigenlijk helemaal niet zo opmerkelijk... Martijn Keij voor de vierde keer deze Giro zit hij in de vlucht van de dag. Hij was er ook bij in etappe 2, etappe 9 en 10. En hij deed weer goede zaak in het tussensprintklassement. Voor de vierde keer deze ronde kwam hij als eerste over die streep. En in dat klassement gaat Keizer ruim aan de leiding. En in dat andere klassement dat over de meeste kilometers in de aanval. Daarin is hij in een felle strijd verwikkeld met Keizer. Kaizen en Minges. Die strijd gaat nog wel even door. Oh ja, wie won de etappe? Er zat een sterke deen in de kopgroep. Vorig jaar won hij met HTC de ploegentijdrit in de Giro. Daarna ging hij werken in de Giro voor Cavendish. En dat deed hij in de Tour ook. Zijn naam? Lars Bak. Sterk als een tank en op 1,4 kilometer spoot hij weg uit de kopgroep. En op die demarage had geen van de anderen een antwoord. Lars Bak won de etappe in Sestri Levanten. Kassar werd tweede, klom naar de derde plaats in het algemeen klassement... en Jan Bakelans werd derde. Martijn Keizer, enigszins leeggepierd, kwam als achtste over de streep. En het peloton zat er een minuutje of vier achter. De roze trui blijft in bezit van Joaquin Rodriguez. Martijn Keizer, leeggepierd. Martijn Keizer van Vakantie goedenavond. Joris van den Berg, die zei het, leeggepierd. Ben je volgepiert inmiddels? Ja, ik ben uh, helemaal volgetankt. Oh, goed zo. Dus je kan er weer vol tegenaan. Ja, we gaan het morgen weer proberen. Ja, zeg even wat anders. Uh, je vierde dag in de kopgroep van deze Giro. Wat heb je tegen het peloton? Ik heb niks tegen het peloton, maar de ja, voor is gewoon een stuk mooier. Ja? ja, er zit toch wel een gedachte achter? Dat je dit doet, dit doe je niet zomaar. Ja, je rijdt ervoor om een etappe te proberen te winnen. Dat was vandaag gewoon, uh, was gewoon heel dichtbij. Ja, maar ik kan me voorstellen dat zo vaak demareren en zoveel energie, dat, dat gaat je een keer... Uh, Tegenstaan, of valt of het wel mee? Ja, op dit ogenblik heb ik er nog niet echt veel, uh, niet echt veel hinder van. Na, natuurlijk is het wel zo als ik die andere drie keer misschien niet mee heb gezeten dat ik vandaag. Ja, de laatste 500 meter van de klim wel overleefd. Maar ja, dat is altijd uh, achteraf kijken natuurlijk. Ja. Um, je er wel weer punten voor uh, het tussensprintklassement toch? Ja, dat klopt. Ja, is dat iets waar je, waar je je zin op gezet hebt? Of, of is het zoiets van, nou we zien wel hoe ver het schip staat Of waar het schip staat? Nou zeg, je nou, wel ik bedoel opgeproefd, ja, hij was het redelijk makkelijk die punten te pakken omdat niet iedereen ervoor sprintte. Dus ja, uiteindelijk, als je dan toch weer in de go terechtkomt, dan is het uh, ga je, dan, dan ga je er wel wat meer voor omdat je weet dat je gewoon uh, aan de leiding staat en dat ik nu ja, wat dikker aan de leiding sta. Hm. Ja, er is ook nog een klassement voor uh, de meeste kilometers van allemaal de aanval, geloof ik? Ja, dat klopt. Daar sta ik nu weer tweede in. Ja. Is dat nog een uh, doel, eventueel? Ja, het is van daarvan. De, ze, ze meten het een beetje raar, want ik heb veel meer kilometer in de kop gezeten dan ik vandaag gekregen heb. Maar ja, als een duur sprinter iemand voor de bergtrui. En die pakt de punten en rijdt de volledige afdaling. En rijdt hij op kop. En ja, onderhoud dan op dat moment. Uh, voor onze vroegbreed heb ik geen punten gekregen. En hij alleen de punten gekregen. Dus ja, dat was wel jammer. Ja, maar dan, dan dien je toch een protest in als je denkt dat het niet eerlijk is? Ja, oké. Okay, maar het zal, het zal het reglement zijn. Ja, oké. Okay, ja. Um, even over vandaag. Uh, groep vluchters, negen man. Je zei al, je hebt moeten lossen, je wordt, uh, je wordt achtste. Uh, kan je op een of andere manier verklaren waarom je moet lossen? Heeft dat misschien toch met de eerdere dagen te maken? Nou ja, ik geef niet uh, helemaal de schuld, want er zaten meer in de koppel die ook wel in de koppel gezeten hadden. Ja, het is wel uh, ten eerste, de koppel was uh, zeven man... en ik ben er uiteindelijk nog met twee ben ik later naartoe gereden. Dus dat was een extra inspanning. Ja, en, en uiteindelijk... ja, het, uh, ja de, ze gingen onderaan de laatste klimmen, gingen ze gelijk demoreren en demoreren en ik zat de hele tijd wel een beetje op de elastiek En ja, de laatste 500 meter demoreert, volgens mij demoreert dan Amber van van Movistar. En ja, op dat moment, je breekt de rekken helemaal en uh, ja, dan ben ik gewoon gewost. Ja. Heb je overwogen om zelf te gaan? Nou, op een ogenblik was ik uh, demoreerd, man dan kwam ik terug. Ik denk dat ik er nu overheen spring. Ja, ik heb wel een klein gehadje, dan overleving misschien deze klim. Maar ja, toen was ook gelijk de andere gedachte in mijn hoofd. Van, als zij eroverheen spoeven, ben ik gelost. Hmm. Ja, achteraf weer gelost, Maar ja, dat, ja, je weet het natuurlijk nooit. Het wordt nog een psychologisch spelletje, als ik je zo hoor. Ja, het is toch in principe ook een, ook een spelletje wat je aan het spelen bent. Ja, dus, ja. Uh, <laughs> ik kan me, kan me voorstellen. Uh, wat is je doel nog, deze Giro? Nou, ik heb aan het begin van de Giro gezegd dat ik elke week één keer mee wil zitten. En uh, na de derde week moet nog aanbreken, dus... Ja, ik moet nog een keer meezitten in de derde week. Ja, maar meezitten, mee dat is geen prijs. Nou ja, als je meezit, dan uh, rij je voor overwinning. Dat lijkt me gewoon uh, dat lijkt me wel duidelijk. Ja, dus je doel is gewoon een etappe pakken? Ja, tuurlijk. Dat is, gewoon, uh, ja, dat is wel de achterlichte, achterlichte gedachte. Ja. Uh, vorig jaar heb je de Vuelta ook al gereden. Merk je nu dat je die ervaring van toen mee kan nemen? Nee, nou, niet echt. Want ik heb vorig jaar de Vuelta gereden. Maar dat was gewoon op, op Hangen en Burg heb ik die ronde uiteindelijk uitgereden. Heb ik, de laatste week heb ik, echt, heb ik het echt moeilijk gehad. Nou, deze winter heb ik echt heel veel getraind. In het begin van het jaar had ik dan uh, mijn sleutelbeenbreuk en mijn handbreuk. ja Toen had ik een beetje idee dat alles voor niets is geweest. Ja, achteraf is gewoon, uh, was het gewoon een voorbereiding Het uh, was super geweest. Ja, misschien ook wat dankzij de wel. Dat, ja, dat, dat is moeilijk te zeggen. Nee, maar ik kan me wel voorstellen dat je nu weet wat je te, wat je te wachten staat. Hoe, zo, hoe zwaar het is. Ik bedoel, dat, dat was toch allemaal nieuw? Ja, inderdaad, dat, is, dat was totaal nieuw. Maar als ik een beetje van de VLT uit was gegaan... dan had ik nu al uh, meer achter de peloton dan voor het peloton gereden. Dus ja, het is voor mij totaal anders. Ja, ja, dat is ook weer niet de bedoeling. Nee. Uh, uh, ja. de, de, de selectie van de Tour is vandaag bekendgemaakt. van voor kansvolleien heb je dat meegekregen? Ja, ik heb uh, het persverricht gelezen. Ja, je staat er niet tussen. Nee, ik vind het er ook wel een beetje te verwachten dus Het is niet zo dat, uh, dat je één, één goede grote ronde, ronde rijdt... dat je dan ook gelijk de Tour moet gaan rijden. Dat is gewoon... Uh, ik heb gewoon afgesproken van de winter met de ploegleiders... dat ik uh, dit jaar de, de Giro zal rijden. Dat dit gewoon uh, vorig jaar mijn beste periode was. Ja, en, en dat heb ik gedaan. En misschien de, uh, ja, als ik me dit jaar zo door blijf ontwikkelen... dat we volgend jaar voor de Tour gaan. Is het mogelijk om uh, de drie grote rondes... Uh, de, uh, Italië, Tour en Spanje, om die te rijden? In één jaar bedoelt u? Ja. ja. Je mag jij ja, zeggen ik, ik denk het als, uh, als dieprenner van mij denk ik het wel. Want in principe... Ja, vandaag rij je ervoor. Als ik morgen niet mee zit, dan kom je gelast achter het peloton binnen. Omdat je dan niet voor het klassement hoeft te gaan. Dus ja, ik denk, als je zo'n type renner als mij bent, dat het makkelijk gaat. Ja, ja. Is dat ook je droom? Nee, niet per se. Dan ben je bijna vier maanden huis, Dat is wel een hele poos. Ja, wat is je droom dan wel als wielrenner? Mijn droom is gewoon een profpeloton te worden. en Gewoon ooit in een van de grote rondes gewoon een etappe te winnen. Juist. Dat is... Uh, en nou, wie weet uh, deze week of volgende week? Ja, de, de vorm is goed en uh, ik hoop dat het erin zit. Ja, kan je gelijk stoppen? Nou, dat denk ik niet. Heb je je droom verwezenlijk? Nou, een beetje te vroeg. <laughs> kan ik me voorstellen. We gaan een nieuwe droom bedenken. Zo is het. Dan verzin je gewoon weer een nieuwe. Dankjewel voor nu. Succes! Oké, okay, dank u wel. Dag. Oké, okay, tot ziens. Dag. Martijn Keizer was dat. Vandaag dus mee, uh, goed mee in de kopgroep. Komt net uh, aan het einde niet bijbenen, maar hij reed toch geweldig. Goed naar het, uh, het hockey om uh, vijf voor half elf bijna. Uh, in de strijd om de Nederlandse titel hebben de mannen van Amsterdam... na verlenging met 3-2 gewonnen van Rotterdam. Take Takema maakte alle doelpunten voor Amsterdam. U hoort verslaggever Gerard de Groot. Drie wedstrijden maximaal kunnen de kampioenschappen of het nationaal kampioenschap bij de mannenhockeyers duren. De best of three. Je moet er twee winnen. Take Takema. Uh, de aanvoerder van Amsterdam wint vandaag de eerste van Rotterdam. 1-0 was het met de rust. Doelpunt, Takema. 1-1 Weusthof, 1-2 Van der Horst. 2-2. Doelpunt, Takema. Verlengen. In de verlenging komt weer een strafbal. De eerste was een corner. De tweede een strafbal. Komt weer een strafbal. Heb je even overwogen taken om die tweede strafbal aan iemand anders over te laten? Uh, nee, eigenlijk niet. Het uh, is dus mijn rol binnen het team om de strafballen te nemen. En, uh, ja, dus Ik zag nu ook niet in waarom ik dat niet mijn verantwoordelijkheid op me zou nemen. Je gaat er staan... Maar dan komen er van allerlei dingen komen er om je heen. Robert van der Horst begon een beetje, een beetje te zuigen aan je. Een beetje wat opmerkingen te maken. Ik kreeg een gele kaart, werd van het veld gestuurd. in Blaak, de doelman van Rotterdam. Lekkers aan, lekkers uit. Het duurde een minuut of drie, vier voordat je daar kon gaan staan. Hoe breng je zo'n moment door? Nou, eigenlijk aan alles proberen te denken. Behalve aan het feit dat je een strafwacht gaat nemen... Dat het, uh dat de finale van de play zijn. Het is uh, Proberen zoveel mogelijk gewoon een routine die uh, hetzelfde op trainingen... Uh, oefen ik het regelmatig. En het is proberen uiteindelijk dat gewoon te, uh, te doen wat je ook op trainingen doet. Dus op het moment dat ik... Uh, ik liep maar een beetje, een beetje weg en ik gegeven met het zich te praten... maar gewoon uh, toch een beetje ook je gedachten te verleggen. En uiteindelijk uh, ja vanaf het moment dat ik ging staan... Uh, pas echt vol te concentreren. Wat, wat speelden jullie mat-taken in de eerste helft met name? Nou ja, ik moet juist zeggen, de eerste helft had een goede controle. Want Rotterdam... Maar die... zo mat... Ja, maar dat heeft ook een beetje tegen. Als de tegenstander je niet echt onder druk zet, dan ja, laat je toch een beetje slaap zussen. Uh, tweede helft, uh, terwijl Rotterdam een man minder heeft, uh, moet, uh, komen ze toch op 1-1. Uh, zelfs 2, uh, uiteindelijk toen was het wel 11 tegen 11. En uh, wij nog gele kaarten, toen uh, hebben we het echt even lastig. En dan zie je uiteindelijk dat wij uh, ja, echt uh, ja, we moesten gaan vechten. En vanaf dat moment dat we eigenlijk weer beter in ons eigen spel kwamen. Ik zei het al eerder, uh, je moet twee van deze wedstrijden winnen in die serie van maximaal drie. Uh, is daardoor zo'n eerste wedstrijd een beetje afwachtend, Hockey? Dat je in ieder geval geen fouten wil maken? Nou, we zijn, nee, we gaan eigenlijk nooit het veld in dat we, dat we geen fouten willen maken. We willen gewoon eigenlijk ons eigen spel spelen. Alleen op het moment dat je... Uh, ja, je, je bent toch ook een beetje afhankelijk van de tegenstander. We hebben ons gewoon een beetje in slaap laten sussen. Of meer dan we eigenlijk hadden moeten doen. Uh, maar ja, dat, dat kan gebeuren. En uiteindelijk... Uh, hoe we het gedaan hebben, hebben we het gedaan. Maar we staan nu gewoon 1 of voor. Zaterdag is de volgende wedstrijd. Verwacht je dan meer spektakel? Kunnen we dan meer spektakel verwachten? Ja, dan is het toch dat Rotterdam voor zijn laatste kans vecht. Uh, dus, uh, ja, dus ik weet niet, ja, het is altijd lastig af te uh, in te schatten wat er echt uh, gaat gebeuren. Maar uh, ja, ik, wij, wij, wij willen nog beter spelen en kunnen ook nog beter spelen. Uh, maar Rotterdam is ook gewoon een goede ploeg, dus het gaat, uh, gaat sowieso een boeiende wedstrijd worden. Even een persoonlijke vraag, uh, Taken, Je hebt een vervelende periode achter de rug. Uh, bij het Nederlands elftal, uh, weggestuurd en weer teruggehaald. Uh, vandaag 1-0 Takema, 2-2 Takema, 3-2 Takema. Denk je dan niet van, uh, nou ik heb even laten zien dat ik het nog kan? Nou als ik eerlijk ben, niet. Uh, ik ben gewoon uh, helemaal bezig met Amsterdam. En, uh, of ik nou wel of niet bij het Nederlands elftal zit, ik wil het beste en 100% geven voor, uh, voor Amsterdam. En, uh, dus daarom ben ik weer heel erg blij dat we, dat we vandaag 3-2 gewonnen hebben. Dat ik drie keer scoor. Maar dat is uh, met, met name om te vieren met mijn teamgenoten dat we, dat we gewoon 1-0 voor staan. Want je bracht heel veel hè, in deze, deze wedstrijd met die drie doelpunten. Ja, nou, dit zijn, dit zijn een belangrijke wedstrijden En de, de, de internationals en de belangrijke spelers moeten er opstaan. En dat, uh, daar ben ik, er, ben ik er eentje van. Dus dat uh, heb ik geprobeerd te doen. Take take In de strijd om de derde plaats heeft Bloemendaal het eerste duel na verlenging met 2-1 gewonnen van Kampong dan de uitslagen van de twee wedstrijden om degradatie, uh, de play-outs Tilburg tegen Den Bosch 2-2, Den Bosch wint na shootouts en Almere Schavijde 1-2, gewoon in de reguliere speeltijd. Down on to Snow covered slopes and frozen noses, frozen toes. The frozen city starts to glow, and yes, they know that. Specter, zo heet ze. Het heette Don't Leave Me, nummer te Oranje kwam deze week al bijeen in Hoendelo, maar het officieuze startschot voor de voorbereiding op het EK was uh, natuurlijk vanmiddag in Noordwijk op Huis Ter Duin. De internationals verzamelden zich daar en vertrokken per vliegtuig naar Lausanne voor een oefenstage. Voor vertrek sprak verslaggever Bert Maldering met Rafael van der Vaart. Heb jij ook zo het gevoel dat het nu echt gaat beginnen? Ja, tuurlijk. Ik denk dat uh, we hebben lang genoeg gewacht Alle competities zijn uh, bijna afgelopen. Nog een Champions League finale en dan is natuurlijk uh, het, uh, ja, het competitievoetbal afgelopen. Dus uh, ja, het was wel spannend weer. Is het anders dan uh, twee jaar geleden? Nou, ja, het is uiteindelijk wel. Je, je begint altijd hetzelfde. Uh, zeker nu de families gaan mee op trainingskamp. Dat is toch altijd wel even relax. Een soort... Uh, ja, toch nog een beetje een vakantiegevoel. En, uh,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 Toernooi. Of jullie? Ja, of wij? Ja. Ik denk dat wij een, uh, wij gaan een heel goed toernooi gespeeld hebben. Rafael van der Vaart tegen Bert Madering. Die sprak ook met Klaas-Jan Huntelaar. En Huntelaar kwam vorige week tijdens een oefenduel van Schalke 04 in botsing met de keeper van de tegenstander. Hij meldde zich vandaag op Huis de Duin met een blauw oog ter grootte van een tennisbal. Ik had gehoord van een botsing, maar dat het er zo uit zou zien? Ja, zo is je hem de laatste tijd toch wel. Dat is ongelooflijk, hè? Ja, zeker. Uh, uh, ja, het was een beetje pech, ja. En wat betekent dat nou? Want ik, ik hoorde hersenschudding. En dan? Nee, hersenschudding valt wel mee. Tenminste, ik heb uh, zelf niks geks gevoeld. Uh, ik weet wel hoe het voelt naar Engeland. Toen had ik al drie dagen echt last. En uh, ja, nu had ik, was dat niet het geval. Dus uh, misschien was er wel iets lichts, maar... maar uh, niet iets wat, uh, wat, me, wat me hinderde, zeg maar, mijn dagelijkse dingen. Ja, en ook niet qua voetbal. Jij bent gewoon fit. Ja. ja. Het ziet er anders uit, hè? Ja, het is nog wat blauw, maar het trekt vanzelf weg. Wat dacht jij meteen uh, toen jij botstelde van al uh, oh, mijn EK? Nee. Want waarom niet? Want dat ging toch hard? Ik dacht alleen uh, uh, dat er een botsing was. Ik, denk, uh, ik leef van, uh, van moment naar moment. En van blauw oog naar blauw oog. Van blauw oog naar blauw oog, ja. Ben jij dan zo uh, eager en zo... Uh, dat je het wil en zoveel uh, adrenaline... dat dit dan steeds het resultaat is? Nou ja, okay, dit was... Uh, van tevoren ging wel die wedstrijd in... Uh, dat ik dacht van... Uh, uh, ik ga wel zorgen dat ik niet op een uh, gekke plek terecht kom... geen blessures en dat soort dingen. Daar had ik het met de trainer ook nog over van tevoren. En uh, die zei, hey, heb je goed, uh, doe maar rustig aan. En, uh, uh, wel gewoon uh, winnen natuurlijk, maar... Uh, maar geen blessure is het belangrijkste. En uh, ja, dan heb je soms wel situaties in een wedstrijd dat je, dat je voelt dat er gaat iets gebeuren. En dat had ik bij deze ook, alleen ik kon niet meer wegkomen. Dus, uh, en die keeper die kwam. En die, uh, die nam alles mee. En dan uh, gaan jullie naar het EK toe. En dan is natuurlijk altijd de vraag van van Persie en aan. Heb je daar al lekker op voorbereid? Nee, nee, ik heb me voorbereid op het seizoen van Schalke. En uh, uh, natuurlijk de laatste wedstrijden bij, bij het Nederlands Elftal. En uh, en nu is, de, nu is de voorbereiding weer, dus daar heb ik me voorbereid. Ja. En wat zie jij aankomen dan in dat, bij dat EK? Ga jij basisspeler worden of uh, toch nog weer vanaf de bank? Dat zou je aan de trainer moeten vragen, maar uh, als je het aan mij vraagt, weet je het antwoord wel, denk ik. Ik denk dat wij hier nog heel lang over doorpraten de komende weken. Ja, we zullen zien. Heddingen en What I'll Do. In Athene is vanavond het Olympisch vuur overgedragen aan de Britten. Het, vier, het vuur is nu op weg naar de opening van de Spelen in Londen natuurlijk. Vorige week werd het vuur ontstoken op de plek waar in de oudheid de Spelen werden gehouden in Olympia. En via een tocht door Griekenland kwam het vandaag eerst aan op de Akropolis en later in het Olympisch Stadion. Sebastian Coe, David Beckham, de paardrijdende prinses Anne... en heel veel andere Britse mensen uit de sport... Eh, kregen het vuur van heel veel belangrijke Griekse mensen uit de sport. Joris van de Kerkhof vanaf de Marmeren Tegels... in het Olympisch Stadion in Athene. Applaus voor de mensen die aan het zingen zijn. Het zingen van het Griekse volkslied. Wat meegezongen wordt door de mensen hier. Van het Engelse volkslied. Uiteindelijk ook applaus als de Griekse olympische sporters met de vlam naar binnen komen. Medaillewinnaars uit Griekenland en een Chinese medaillewinnaar die vier jaar geleden het vuur heeft aangestoken in Peking. Die lopen nog een rondje en zorgen er uiteindelijk voor dat het vuur midden in het stadion aangaat. Over medaillewinnaars gesproken. Sebastian Coe, de man die het allemaal organiseert in Londen, die spreekt de mensen toe.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 Joris van de Kerkhof vanuit Athene. De handballers van Vorendam waren veel beter dan meer en wonnen voor de vijfde keer het bekenternooi. In de finale werd het 27-19. Jasper Adams was met acht doelpunten topscorer. Ja, nou, ik vond zelf dat het de eerste helft erg lekker liep. De tweede helft was wisselvallig, misschien toch iets te veel willen. Maar de stand liet het toe, dus wat dat betreft een lekkere wedstrijd. En je weet vooraf eigenlijk toch al een beetje, we gaan winnen... Nee, uh, ja, je zou het denken omdat wij in de rang natuurlijk veel hoger staan dit jaar. Volendam-Alsmeer is altijd een wedstrijd waar druk op staat en altijd een, een pittige wedstrijd. En zij hadden niks te verliezen. Uh, wat dat betreft waren wij wel de favoriet. Maar je weet het nooit, de finale is altijd anders. Straks de finale ook om de landstitel. Zijn jullie dan ook favoriet tegen Lions uit Geleen? Ik zie ons wel als favoriet, mede omdat wij de afgelopen twee jaar ook uh, die prijs hebben gepakt. En dit jaar uh, wederom uh, bovenaan de competitie zijn geëindigd. Uh, voor de play-offs uh, uh, willen we als eerste eindigen, moeten we wel nog een punt pakken komend weekend. Maar uh, voor thuisvoordeel maakt dat niks uit. Maar ik zie ons uh, wel nog als favoriet, ja. Is dus Folien dan weer ietsje beter geworden ten opzichte van uh, vorig seizoen, vind jij? Uh, ja, ik denk dat, uh, dat we wel als, als ploeg nog uh, wat vooruit zijn uh, gegaan. Uh, de hele competitie, iedere ploeg is uh, sterker geworden dit seizoen, dat merk je ook. En ik denk dat wij dat stapje ook wel weer gemaakt hebben. Je ziet dat we het in de pel wat moeilijk hebben. We starten wat moeizaam, verliezen de eerste wedstrijd. Uh, uh, door het hoge niveau ook van de tegenstanders. En, uh, ik denk dat we, dat we er nu klaar voor zijn. En dat we dat niveau weer omhoog gaan krikken in de finales. Ja, en Volendam doet het niet voor minder dan uh, ook de landstitel, denk ik? Nee, we gaan gewoon voor die landstitel. Die willen we hebben. En dan, uh, ja, dan hebben we vier prijzen binnen dit seizoen. En dat is uh, de max die we kunnen halen. Dat was Jasper Adams tegen Richard van der Malen. Bij de vrouwen won Dals de nationale beker. Quintus werd met 31 negatief verslagen. Ja, legendarische zanger Barry White en you're the first, the last, my everything. Kent u dat verhaal van die uh, Nederlandse schoonspringer die naar de Olympische Spelen zou gaan? U voelt hem al aankomen, hij ging niet, voorlopig niet, althans. Jorik de Bruin die leek na een na goede prestatie onlangs in Canada zeker te zijn van Londen. Maar NOC-NSF kwam daar na een analyse van het deelnemersveld op terug... Het EK schoonspringen deze week in Eindhoven... werd aangewezen als nieuwe kans om deelname aan die Spelen af te dwingen. Vandaag de dag uh, dus van de waarheid. De dag van de waarheid voor Jorik de Bruin. Een reportage van Edwin Cornelissen. Goedemorgen, morning, ladies and gentlemen, and welcome to day 3 of the diving competition. We moeten er vroeg bij zijn in Eindhoven in het zwembad voor de kwalificaties van het EK schoonspringen. Mark Faber is de internationaal jurylid. Hoe gaat zo'n wedstrijd eigenlijk in zijn werk op het EK? Uh, de wedstrijd in dit geval bestaat uit 28 deelnemers. Elke springer maakt zes sprongen en die maakt hij uit vijf groepen. Een voorwaartse sprong, een achterwaartse sprong. Een binnenwaartse sprong, een contrasprong en een schroefsprong. En hij mag één keer één richting herhalen. Zes sprongen moet je dus doen. Wat moet je presteren om uiteindelijk in de finale te komen? Top 12 halen. En zo, so, ladies and gentlemen, please welcome the competitors in the men's 3 meter preliminary. Jorik de Nederland. Wat gaat hij doen? Een 2,5 zalt op binnenwaarts goed. Even stilstaan op de plank, hè? Even stilstaan, even die concentratie pakken. Die adrenaline voelen. Dan nou zet hij aan. Voor beweging, voor movement. En dan gaat hij. Ja, prima. Prima sprong. Landing ietsje zwaar, dus eh, toch een iets wat tegenvallende score nu. Dus ja, dat wordt toch nogal wel lastig voor hem. We hebben het over Jorik de Bruin. Kees van Hardenveld, de technisch directeur van de KNZB als het gaat op het springen. Dat is natuurlijk een verhaal. Hè? Die jongen die dacht dat hij zeker was na de Spelen na een Grand Prix-wedstrijd in Montreal... waar hij het heel goed deed. Maar wat gebeurde er toen? Wij maken van tevoren met NOC-NSF afspraken over de kwalificatienorm... En dat doe je onder een bepaald voorbehoud. En dat voorbehoud is dat het deelnemersveld representatief moet zijn. En dat wordt achteraf getoetst. Of dat werd in dit geval achteraf getoetst. En uh, NOC heeft dat gedaan. En die heeft uiteindelijk geoordeeld dat het deelnemersveld in Montreal niet representatief was. En dat de kwalificatie dus niet geldig was. Dus een kans vergeven voor Jorik de Bruin. Maar er komt een nieuwe kans bij, hè? Ja, Jorik heeft uh, alsnog de kans om op dit Europees kampioenschap een puntentotaal van 430 punten te halen. Dan moet hij uiteraard heel goed springen, want het is zwaar. Of een zesde plaats te behalen en dan zou hij alsnog gekwalificeerd zijn. We hopen van harte, het is ook super spannend vandaag, dat hij het hier gaat doen. Hey Jorik, was dat was een beetje een rare week eigenlijk voor jou. Hè? Zo waren je je op te spelen en zo weer niet. Ja, absoluut. Het was balen en uh, wat boosheid natuurlijk. Maar ja, weet je, dan is het de, de zaak dat we ja, kijken oh. naar de Europese ja, kampioenschappen. En, uh, want dat zou dan je nieuwe kwalificatiemoment worden. Dus uh, ineens een extra lading op zo'n toernooi natuurlijk. Ja, er komt wel een schepje bovenop. Het blijft een belangrijk toernooi. Het is een eindtoernooi. En, um, de voorbereiding wa waren we al mee bezig, dan krijg je dat nieuws. Dus het wordt wat scherper, dus je moet iets meer opletten. Uh, maar ik denk dat we tot nu toe uh, eigenlijk goed bezig zijn. De laatste sprong voor Jork in de kwalificatie. Nu gaan we zien of hij in ieder geval de finale haalt. Hè? Absoluut, dat gaan we zeker zien. En ik ben ervan overtuigd dat hij dat gaat doen. Goed genoeg, goed genoeg. Ik verwacht dat het 7-7,5 zal zijn. Daarmee scoort hij boven de 70 punten in elk geval. En dat moet zeker voldoende zijn voor een finaleplaats. Aan het publiek zal het niet liggen. Die uiteren wel voor Jorik de Bruin. Maar uh, met nog één duik te gaan in de finale gaat het toch niet lukken, denk ik. Hè? Ik uh, vrees met bange vrezen dat hij het niet haalt. Als ik de vorige sprongen heb gezien, dan geloof ik niet dat hij nu nog een sprong kan maken die alles goed maakt. Want even kijken, hij moest de top 6 eindig om naar de Spelen te mogen. Nou, dat lukt natuurlijk niet. Dat lukt met geen mogelijkheid meer. Als jij nou onderaan staat en de laatste sprong gaat nu beginnen... Nee, dat is een trieste zaak voor hem. Of hij moest 430 punten scoren, maar dat zit er ook niet in, hè? Bij lange na niet. Nee, het is een hele vervelende zaak, maar wat doe je eraan? Ja, en zo sta je dan, Jorik, aan het eind van de dag met lege handen. Ja, eigenlijk wel. Uh, eigenlijk hebben we nu net niks. Ja. Uh, leuke finale meegemaakt. En uh, technisch zat het heel goed in elkaar. Ik mis alleen net de scherpte nog op dit soort momenten. Uh, wanneer je net wat hoger springt, wanneer je net wat sneller draait. Om het dan ook echt af te maken. Want de belangen waren groot. We hebben het erover gehad, die Olympische Spelen. Speelt toch wel in het onderbewustzijn mee? Ja, tuurlijk ben je er wel uh, mee bezig. Ja, je bent hier niet echt mee bezig. Je, je bent gewoon bezig met wat je op het moment moet doen. Maar je weet in je achterhoofd uh, waar je het voor doet. He, je doet het uh, in principe ook om, om jezelf te laten zien. Maar ja, de grootste reden waarom je hier eigenlijk zo goed bezig bent... is omdat je Olympische Spelen wil halen. En dat boek, is dat nu gesloten of zie je toch nog kansen? Oh nee, dat boek is absoluut nog niet gesloten. We hebben nog een wedstrijd in Sint-Petersburg. Dus daar gaan we dan gewoon weer naartoe werken en daar gewoon nog een keer proberen. Jorik gaat er vanuit, Kees, dat hij nog één kans heeft in Sint-Petersburg. Maar is dat ook zo? Daarvoor moeten we wel zeker weten dat het evenement doorgaat. Want er gaan hier geluiden dat het deelnemersveld heel dun is... en dat FINA nog niet 100% zeker weet of het doorgaat. Dus hij moet hopen, hopen dat de FINA toernooi laat het Ja, we moeten een beetje lobbyen. We zitten redelijk in die internationale Schoonspringwereld en we zullen ons best doen om in ieder geval te zorgen dat ook met een klein deelnemersveld dat doorgaat. Die invloed is beperkt, maar die zullen we wel aanwenden in ieder geval. We blijven er gewoon hard voor werken en, uh, en vechten. En moet nog een tikje beter dan vandaag. Het moet nog een tikje beter, ja. Schoonspringer Jork De Bruin. Zo denkt hij uh, dat hij mee mag doen aan de Olympische Spelen. Zo gaat het weer niet door. En dan moet hij blijven hopen of het toernooi wel doorgaat. om die Olympische Spelen alsnog te bereiken. Wat een leven als topsporter. Michele Krajcek, die weet precies waar ik het over heb. Die uh, dacht uh, behoorlijk geblesseerd te zijn. en de Olympische Spelen te kunnen vergeten. Maar wat blijkt, ze heeft weer hoop op te kunnen tennissen. Ze is uh, in Praag geopereerd aan haar knie. en de schade lijkt mee te vallen. Haar meniscus is in ieder geval. Van niet gescheurd ...en ze hoopt over een dag of tien alweer op de trainingsbaan te staan. Dus dat ziet er goed uit. Zeiler Pieter-Jan Porsma die heeft zich geplaatst voor de Olympische Spelen. Dat heeft hij namelijk zelf bekendgemaakt via Twitter. De Finn Zeiler werd op de vierde dag van het WK in Falmouth twee keer zesde... ...en een keer achtste. In het klassement staat hij negende. Wat was er verder nog voor nieuws vandaag? Jos Luukai is de komende uh, seizoenen trainer van het BSC. Hij tekende voor twee seizoenen bij de club... die afgelopen dinsdag uit de eerste Bundesliga degradeerden. Loukai was de afgelopen drie jaar trainer van FC Augsburg. Hij promoveerde met die ploeg in 2011 naar de Bundesliga... en wist zich daar dit jaar te handhaven. Toch moest hij daar uiteindelijk uh, vertrekken. Nou, bij het BSC hopen ze dus dat hij hetzelfde doet... en dat ze volgend jaar weer op het hoogste niveau te vinden zijn. Er werd ook gevoetbald bij de vrouwen. Want de vrouwen van Olympique Lyon die hebben voor de tweede op een volgende keer... de Champions League voor vrouwen gewonnen. Ze wonnen in de finale met 2-0 van het Duitse Frankfurt. De finale was net als die bij de mannen. Uh, aanstaande zaterdag wordt die gespeeld in München. En Igor Stimac wordt na het EK-bondscoach van Kroatië. Hij is de opvolger van de slaven Bilic, die uh, naar locomotief Moskou vertrekt. Bilic staat tijdens uh, de EK-eindronde nog aan het roer bij de Kroaten. Die zijn ingedeeld in de pool met Spanje, Italië en Ierland. En dan was er uh, ook nog opmerkelijk nieuws vandaag vanuit uh, de motowereld. Motorcoureur Casey Stoner die houdt er na dit seizoen mee op... Hij is pas 26, maar hij kan niet meer zo van zijn sport genieten, zegt hij, als enige jaren geleden. En hij wil nu meer tijd aan zijn gezin besteden. Stoner voert op dit moment het WK-klassement in de Koningsklasse MotoGP aan. Hij werd al twee keer wereldkampioen en won 35 Grand Prix in de MotoGP en 7 in de lichtere klasse. En dan nog net binnen een voetbalbericht uit België. Daar staat A, Gent met één been in de voorronde van de Europa League. In de eerste finale van de play-offs haalde de Belgische ploeg van trainer Trond Soliet met 5-1 uit tegen Cerkel Brugge. De Nederlandse jeugd Interne International Sergio Pat die, uh, stond bij Gent onder de lat. Na een 2-1 ruststand liep Gent in de tweede helft uit naar 5-1. Zondag is de return en de winnaar van de twee uh, confrontaties plaatst zich voor de tweede ronde van de Europa League. Goed, u bent helemaal bij wat de sport betreft. Zometeen in met het oog op morgen, ongetwijfeld meer over het proces Mladic. En over de beurgang, beursgang van Facebook, want die was er ook vandaag. Het koers werd verwacht tussen de 33 en de 38 euro. En het is, zo heb ik begrepen, 38 euro geworden. Zometeen de details, zoals gezegd, in met het oog op morgen. Dat wordt gepresenteerd door Chris Keine. Ik wens u nog een heel fijne avond.